9 uur. Het LOS Journaal. Door Alt Megens. Air Frans KLM heeft vorig jaar een onverwacht groot verlies geleden... van 1,2 miljard euro. De omzet nam wel toe met zo'n 5 procent. Belangrijkste oorzaak voor het verlies zijn de hoge brandstofkosten. De luchtvaartcombinatie moest vorig jaar 7,3 miljard euro uitgeven aan kerosine... een miljard meer dan in 2011. Ook verdiende Air Frans KLM vorig jaar minder aan het vrachtvervoer...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 In Eindhoven is vanochtend een man in zijn huis neergeschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij door twee vermoedelijk gemaskerde mannen neergeschoten. Getuigen hebben de mannen zien vluchten in een auto en belden de politie. Die is direct een zoekactie begonnen in de Eindhovense wijk Stratum. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Elk ziekenhuis in Nederland moet dit jaar een antibiotica-team krijgen. De inspectie voor de gezondheidszorg adviseert dat aan minister Schippers. De teams moeten het voorschrijven en het gebruik van antibiotica grondig controleren, omdat steeds meer bacteriën resistent zijn voor antibiotica. Het Medisch Centrum Zuiderzee in Lelystad heeft positieve ervaringen met zo'n team. Het scherpe toezicht levert betere zorg op en het bespaart ook geld, omdat onnodig medicijngebruik wordt voorkomen. Het weer nog. In een groot deel van het land begint de dag met zon. In het oosten en zuidoosten zijn er meer wolken. Daar valt soms wat lichte sneeuw. Geleidelijk breiden die wolken zich over het hele land uit. Het wordt vandaag 0 tot plus 2 graden. In het weekend blijft het stevig waaien. Morgen neemt de bewolking toe. En later op de dag valt er sneeuw in de oostelijke provincies. Zondag is er overal kans op sneeuw. ANWB-verkeersinformatie. Drie files op dit moment op de A12 Utrecht richting Den Haag... staat vijf kilometer tussen Zevenhuizen en Zoetermeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden bij Knopend Gouwen... via Rotterdam via de A20 en de A13. Op de A15 Rotterdam richting Gorchem... staat bij Knopend 4 vier kilometer. Er staat een, een auto met pech bij Gorchem, de rechte rijstrook is dicht. De A37 Knopend Holsloot richting Hogeveen is nog steeds dicht... tussen Oosterhesselen en nieuw ...door een ongeluk met een vrachtwagen. Als laatste de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen Afrit-Ierseke en Rilland ...een file van 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis. Maar uw CO2-voetprint mag nog wel wat stappen zetten.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 Goedemorgen, KLM-directeur Peter Hartman hoort u zo... over het grote verlies van Air France KLM. Ik spreek ook de uitgever van Herman Koch. Zijn boek Het Diner dreigt een groot succes te worden in de Verenigde Staten. En u hoort hoe de banken omgaan met klanten met een hypotheekachterstand. Want dat aantal, met zo'n forse hypotheekachterstand zelfs... is uh, flink gegroeid, met 25 procent. Het gaat om mensen die tenminste vier maanden achterlopen met betalen. Bureaukredietregistratie is bang dat door de oplopende werkloosheid... het aantal wanbetalers nog zal toenemen. Rik Op de Brouw is directeur particulieren bij de Rabobank. Meneer Op de Brouw, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel klanten heeft u met zo'n achterstand, weet u dat? Uh, ja, dat weet ik. Wij hebben uh, uh, over 2012 ongeveer 4700 klanten met een achterstand. En is dat aantal ook ongeveer met een kwart opgelopen? Uh, ten opzichte van. Nou, het nee, is iets minder. Iets minder dan een, uh, ongeveer 20%. Ja, maar u ziet ook een sterke stijging, net als het BK. Hè? Ja, alleen wij hebben natuurlijk bij de Rabobank maar een, uh, een, een fractie van de getallen die, uh, die ik hoorde. of die u genoemd heeft. Ja, uh, 77.000. 77 ja. En ik denk dat dat komt dat wij. Uh, nou ja, hoe wij met onze klanten omgaan, dat we lang achter onze klanten staan, dat we ze vroegtijdig helpen. We zetten budgetcoaches in als er ook maar even iets uh, dreigt. Dus, uh, ja, dus u doet er het, van alles het, aan het, om de problemen te voorkomen? Ja, en eigenlijk begint het, uh, uh, begint het voorkomen van de problemen natuurlijk bij de verstrekking van de hypotheek al. Mm -hmm. als je dat, uh, je moet, dan moet je het al uh, incalculeren, dan moet je het al zien te voorkomen. Juist. Dat betekent dus uh, dat je zorgvuldig bent met hetgeen uh, wat je verstrekt aan mensen. Hm. Dat wilt u ook niet, dat ze in de problemen komen? Willen die mensen ook niet? Nemen zij voldoende hun eigen verantwoordelijkheid? In, in zijn algemeenheid denk ik dat, uh, dat ik dat best kan waarmen Dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. En dat wij dat ook doen. En ja, kijk. Als er problemen komen, dan, uh, dan, dan werkt het het best als je samen het probeert op te lossen. Hm. Ja, want... Um... Wat, wat zijn meestal de oorzaken? Heeft u daar inzicht in? Is het dan toch, zijn het dan toch mensen die uh, werkloos worden? Uh, nou de grootste oorzaak is, uh, is niet werkloosheid. De grootste oorzaak is scheiding. Wanneer het en huis wel. verkocht moet worden? Ja, en met name dan uh, scheiding waar, uh, in de situatie dat partners uh, nou, moeite hebben om met, met elkaar tot een regeling te komen. Ja. Nu is het dat, het zo, ja, dan kan je ja. vlak vaak heel. want ik, dat wil je natuurlijk wel... maar daar kan je weinig aan doen. Ja, daar, daar, ja. zo kunt u niet ingrijpen, uh, ja. neem ik aan. En het is natuurlijk ja. ook, vooral, u, het is, u bent ook geen filantropische instelling... het is ook in uw belang dat uiteindelijk dat, dat huis niet te zeer gedwongen verkocht wordt... Hè? want dan brengt het weinig op. Zeker, dus wij proberen dat, uh, uh, wij proberen dat ook uh, op alle mogelijke manieren uh, te voorkomen. En dat kan je ook wel zien... In uh, zeg maar dus de, de percentages die de Rabobank heeft in het aantal uh, ge, uh, zeg maar executieverkoop wat er is. En dat zit nou ja, door de jaren heen op uh, nou ja, uh, rond de 10% van wat we uh, wat er landelijk gebeurt. En ja, wij hebben een marktaandeel van uh, nou ja, van. Ruim 25%. Dus dat geeft dat denk ik ook wel een beetje aan. Ja, nou u zegt, we hebben niet zoveel van die gevallen tussen de 4 en 5.000. Als we iets breder kijken naar alle banken. Is dit een probleem voor de banken? Zoveel nee, mensen maar met dat, een achterstand. Die 4, 4 of 5.000, dat zijn mensen die een betalings. Achterstand. Ja, maar er dat wil niet zeggen dat dat uiteindelijk. Nee, uh, nee dat bedoelde tot... ik ook hoor. Ik bedoelde ja, okay. ook die, die mensen met een achterstand. Is dat een probleem voor de banken gezamenlijk? Dat er zoveel mensen met een achterstand zijn? Ja. Eh. Uh... Nou, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk in eerste instantie een probleem voor de mensen die het, uh, die het treft. Want als, je, als je het vanuit het bankperspectief ziet, dan valt dat eigenlijk allemaal nogal mee. Maar goed, voor één is, uh, is één te veel. Maar we hebben 1,1 miljoen klanten, hypotheekklanten. Nou ja, dan 4700 mensen die in de problemen komen. is dus als percentage natuurlijk buitengewoon weinig. Nee, maar het is misschien wel een trend waar u zich zorgen over zou kunnen maken? Laat ik het zo zeggen... Uh, we letten in ieder geval goed op. En daarom uh, hebben wij inderdaad uh, vorig jaar die budgetcoaches uh, geïntroduceerd. Dus we proberen er steeds dichterop te zitten. En nu uh, een van de dingen die we doen als iemand uh, een, uh, zeg maar zijn, uh, zijn, af, uh, zijn uh, rente en aflossing niet betaalt, krijgt hij ook gelijk een brief. Ja. En, en niet om daarin te dreigen, maar wel om uh, mensen te zeggen van uh, wat, let even op. Dus hoe, hoe eerder je daar, hoe eerder je. Uh, erbij bent. Ja, ja. Bent, hoe meer je erbij bent, hoe beter het is. Ja. Goed. Meneer Optenbrug, directeur particulieren bij de Rabobank. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dat u me zo ja. snel even te woord wilde staan. Goedemorgen. Gaan we naar de KLM, want Air France-KLM, het concern, is vorig jaar nog dieper in de rode cijfers beland. Meer dan een miljard euro bedroeg het verlies tegen ruim 800 miljoen in 2011.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 France KLM probeert er met een grote reorganisatie bovenop te komen. Vijfduizend banen hier weg in Frankrijk. Uh, ook in Nederland verdwijnen banen, begrijpen wij. Is het mogelijk om te herstellen in zo'n lastig economisch klimaat? Nou, je ziet aan de resultaten dat we herstellen... en dat we de opgaande lijn te pakken hebben. En een aantal van onze collega's in Europa, daar zie je tegenovergestelde. Wat het belangrijkste is, dat wij de grote investeringsprogramma's... in vliegtuigen achter de rug hebben. Hoeveel banen zijn er al geschrapt hier in Frankrijk? In Frankrijk, dat weet ik niet precies. Dat zult u moeten vragen aan de heer de Juniac. Maar ik weet, in Nederland hebben we natuurlijk ook het aantal uh, arbeidsplaatsen teruggebracht. Maar dat hebben we kunnen doen sinds 2008 zonder gedwongen ontslagen. Wat merken reizigers van, die, uh, van dat verlies? Wat gaan ze daarvan merken? Is het uh, dat ze meer moeten betalen voor beenruimte, koffers, et cetera? Nou, de reiziger op zich uh, zal alleen maar betere producten zien. Want ik zeg, we hebben nieuwe vliegtuigen, nieuwe stoelen, nieuwe catering... Meer choice, meer controle bij de reiziger. Dus die zal er alleen maar beter van worden. Waarom is dit een goed moment, denkt u, om het stokje over te dragen aan uw opvolger, Camille Earlings? Het <laughs> moment is goed, omdat het bedrijf er goed voor staat. En omdat we een goed team hebben in de, in de top van de KLM. Wat wordt volgens u zijn belangrijkste taak? Nou, goed zicht op de buitenwereld, maar we zijn een mensenindustrie. Dus hij moet zeker de insight niet vergeten en veel aandacht besteden aan de KLM zelf. Wordt ook een van zijn taken om, het, uh, om te lobbyen voor uh, KLM, omdat in dat grote Air France KLM steeds meer taken en banen overgedragen worden aan Parijs, uh, verdwijnen naar deze stad hier? Nou, ik denk niet dat dat het geval is. Nee? We maken een groep en in die groep worden KLM'ers, we zitten zelf ook in die top, worden verplaatst, maar er zijn ook veel groepsfuncties die gewoon in Nederland blijven. Dus KLM-directeur Peter Hartman en Ron Linker, onze correspondent in Frankrijk... want de cijfers werden gepresenteerd in Parijs, die sprak met hem. Mino Remmers is in Zeeuws-Vlaanderen, daar waar de technische banen voor het oprapen liggen. Maar er zijn ook lijsten met meer dan 3000 werkzoekenden daar. Hoe los je dat nou op? Hoe match je dat, Mino Remmers? Nou, door klingen en onder andere hulst goed op de kaart te zetten, zoals het dan altijd zo mooi heet. En dus bijvoorbeeld duidelijk te maken dat het niet ver weg is, dat het in de buurt is. Het is in de buurt. Is dat een beetje het imago? Uh, het is het imago, de beeldvorming. Uh, maar uh, we hebben een prachtig uh, achterland. Uh, we hebben uh, Antwerpen, we hebben Gent, we hebben Brugge. Uh, universiteitssteden, voldoende werkgelegenheid. Dus je kunt uh, wonen in uh, Zee uh, werken in Zee en uh, cultureel uh, genieten in uh, het Belgisch achterland. Ronald de Bak is dit van het werkservicepunt. Legt ook al uit dat jongeren voor een deel wegtrekken. Uh, hier bij Brak elektromotoren, Joris Brak heeft het vanochtend al uitgelegd... het is moeilijk om een HBO er te vinden. Die, die komt wel, maar dan gaat hij weer weg. Ja kijk, een schoolverlatende hbo'er die, die komt dus wat snuffelen en die moet zijn dingetje vinden. De hbo'er die je hebt om die vast te houden is lastig. En ja, we zitten niet alleen met ons product in concurrentie, we zitten ook met personeel. Ze zijn gewild en als ik als onderhoudsbedrijf, wij repareren motoren dus, mijn kostprijs is zo groot als bepaald door de menselijke factor, arbeid. En kijk je naar de chemie, dan is dat kostprijsje van arbeid beduidend minder op ton gereed product. Dus ja, daar heb je wel eens wat uh, spanningsvelden. Ja. ja, moet ook maar zorgen dat er werk blijft. Het is ook het idee, uh, ja, misschien dit gebied ligt ingesloten door de Schelde. Je moet door de toltunnel via Antwerpen hierheen. Is het dat ook? Openbaar vervoer voor een deel weggesaneerd. Ik zag hier veel medewerkers op de fiets naartoe komen. Is het dat ook allemaal? Openbaar vervoer is uh, een, een probleem. Uh, vooral om uh, te komen uh, bij de bedrijven uh, die er zijn in de, in de regio... Uh, mensen zijn aangewezen uh, op uh, auto of op uh, fiets. Uh, dus uh, echt een, uh, een manco hier in de, in de streek. Hoe is het eigenlijk met het toerisme? Is daar ook veel werk in? Is het er ook net zo lastig om banen goed ingevuld te krijgen? Toerisme is met name aan de West-Zee-Slaamse kust. Uh, dat is het grootste krimpgebied van Nederland. Uh, daar heeft men met name problemen om horecapersoneel en schoonmaakpersoneel te vinden. En ook door eigenlijk de onbereikbaarheid vanwege het ontbreken van het openbaar vervoer... is dat ook een heel lastig dilemma. En pikken de Belgen de baan in? De Belgen pikken de banen. Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Je ziet zelfs een omgekeerde richting. Vroeger kwamen de Belgen naar Nederland werken. Nu zijn we eigenlijk een omgekeerde beweging dat meer Nederlanders naar België gaan werken. Dat gebeurt dus ook. Ja. Dat trekken ze eigenlijk ook weer weg, hè? Ja, maar dan blijven ze hier uh, wel wonen. En uh, op zich is het uh, natuurlijk eigenlijk één arbeidsmarktregio... Uh, waar je uh, kijkt waar de tekorten uh, zijn en waar er te veel uh, vragen zijn. En dat probeer je in balans te brengen. In de tussentijd dat wij er allemaal over aan het spreken waren... heeft Jasper de motor geresificeerd. En? Nou, is een beetje klaar, hè? Hij zit in elkaar, dus het... is op zijn zeventiende bij dit bedrijf begonnen. Hij heeft hier het vak geleerd en hij werkt hier nu zes jaar. Zegt het is best een goede baan, je kan er toch wel goed in verdienen. Maar toch zijn er veel vrienden die wegtrekken. Ga je hem nou aansluiten? Ik ga hem nu aansluiten. Oh, dan moet hij gaan lopen dus. Klopt. Blijf je hier werken, denk je? Dat weet ik niet. Is, uh... Of lokt de stad? De stad zal me niet echt lokken, nee. Dat denk ik niet, nee. Het zal hier in ieder geval aan de buurt blijven. Oh, kijk, de noodstop gaat aan. Er gaan allemaal rode lampen branden. Verrek, hij loopt. Hij loopt. Het maakt niet veel lawaai, hè? Nee, het maakt niet veel lawaai. Hè. Nee, nee hij de doet het. Dat is de bedoeling. Kijk. De motor loopt. De banenmotor loopt ook. We zullen zien of dat uh, Zeeuws-Vlaanderen... Uh, uh, nog meer vacatures uh, in, in, ja, voor mensen in, in vervulling kan laten gaan, toch? Uh, dat is uh, onze wens. En, uh, de... voor, vooruit met Klingen. We hebben een dynamische arbeidsmarkt, dus dat moet zeker lukken. Tot zover Klingen. Bij de Klingen. Maar dat is dan weer de Belgische kant. Terug via Antwerpen naar Nederland. Yeah. Door de toltunnel. Misschien kunnen ze dus de banenmotor daar ook even opnieuw wikkelen. Maino Remmers was in Zeeuws-Vlaanderen vanochtend. Daar waar nog werk volop is. Als je wil. ING heeft een nieuwe topman en hij heet Ralf Hamers. Merel om inderdaad veel economisch nieuws vanochtend. Komt maar weer even aanschuiven, want die kent hem wat beter. Eerst bij de ANWB, Erwin De Hart voor de verkeersinformatie. Ja, het is uh, vrij dynamisch op de wegen in Nederland. Er nou, wordt wel flink gereden, Erwin. Ja, er ja, wordt flink gereden. Het is uh, maar drie files en alle drie door ongelukken ontstaan. De laatste feiten zijn op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eén brugge Twee kilometer door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A9 Amsterdam richting Diemen, een ongeluk bij knopend holendrecht. Ook twee kilometer file, daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De Dinner van Herman Koch komt volgende week binnen op de negende plaats... op de bestsellerlijst van de New York Times. Dat is een ongekend succes. Tenminste dat het boek eerder door dezelfde krant toch behoorlijk werd afgekraakt.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 Goedemorgen. Nou, dat klinkt u als muziek in de oren. Dat klinkt heel goed inderdaad. Ja. Ja. Heeft de dollartekens al in de ogen? Zeker. Ja, want wat, het ka naar meer. ja. ja want wat kan dat betekenen als mensen er zo warm voor lopen in Amerika? Nou, het, het is fijn om te zien dat het zo'n un universeel thema is. Uh, het is natuurlijk in Nederland een groot succes geworden. Uh, het is uh, daarna in uh, 25 andere landen, uh, voornamelijk in Europa, uh, Azië, uh, is het uitgekomen. Uh, ...in Engeland afgelopen zomer verschenen waar het een, uh, een bestseller geworden is. En uh, ja, de Verenigde Staten is, is een moeilijke markt. Uh, als je kijkt naar wat zij brengen op het gebied van fictie is dat slechts 3% in vertaling. Uh, maar ja, door het wereldwijde succes en het feit dat uh, het diner zo'n universeel thema uh, behandelt... Uh, was het wel makkelijk om een Amerikaanse uitgever hiertoe, uh, hiervoor warm te krijgen? Ja. Het is een uh, veiling geweest waar vier andere uitgevers hier uh, belangstelling voor hadden. Uiteindelijk uh, is bij Hogarth uh, in New York verschenen onderdeel van Random House. Uh, mooie uitgeverij, mooie boeken. We uh, hebben hele goede marketingplannen gemaakt. Herman is daar geweest, ook uh, een paar maanden geleden, om kennis te maken met de uitgever, met de marketingafdeling. En uh, daar is het heel goed gevoel uh, bij ons staan. Ja, en is er, het is nu aan hun, hè, denk ik, aan de Amerikaanse uitgever om het te promoten. Is er een speciale campagne voor nodig, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, omdat u toch zegt het is een moeilijke markt daar? Uh, nee, ja, ze kunnen, zich, ze kunnen zich baseren op wat er uh, wereldwijd uh, gebeurd is. Hè. Ze kunnen verwijzen naar succes in Duitsland, succes in Engeland, in Nederland. Um, en het is een verhaal wat heel makkelijk uh, te vertellen is. Je kunt het in een paar zinnen samenvatten. Uh, twee, uh, twee echtpaar die bij elkaar komen om te praten over hun kinderen die iets gedaan hebben. En dan kom je in, in, in thema's over wat zou jij doen om ervoor te zorgen dat je kinderen of, nou ja, goed, uh, of vrij uitgaan of uh, gestraft worden voor hun daden. Ja, we hoorden al net dat dat thema's zijn die in de Verenigde Staten aanspreken. Ja. Nou, dat is mooi. Um, wat verwacht u ervan? Uh, uh, hoeveel exemplaren hebben we het over? Nou, de verkoop uh, op die cijfers zit ik nog te wachten. Ik weet dat hun eerste druk was uh, 55.000 exemplaren. Uh, dat is, uh, je, je denkt dat het de Verenigde Staten enorm groot zijn. Uh, 55.000, dat klinkt niet gek veel. Voor een hardcover van een onbekende Europese auteur is dat veel. Ja, dat hoorden we ook in de boekenwinkel. Hè? Die ja. hadden er geloof ik 12 verkocht en dat was al behoorlijk. Ik, ik ken die boekhandel zelf niet. Uh, maar het feit dat er binnen anderhalf week twaalf exemplaren verkocht worden van de hardback. Uh, dat is heel positief. Dat zijn ja. ons wel tevreden. Nou, ja. Obama doet zijn inkopen daar. Dus uh, wie weet? Daar heb je het al. Ja, ja daar heb je het al. Ja. Um, ja, wat denkt u nou? Andere titels van Koch zullen, zullen we dan volgen? Of ja. durft u uh, zover en... nog niet te denken? Nee, nee. nee. Er wordt momenteel onderhandeld uh, met de Amerikaanse uitgever over de, uh, de, de vertaalrechten van uh, zomerhuis zomerhuis met Zwembad. Ja. Uh, dat hadden ze nog niet gekocht. En uh, ik heb onlangs nog met de redacteur gesproken in Amerika. Uh, en die is uh, op grond van de resultaten rondom het diner uh, buitengewoon enthousiast. En heeft er een beetje spijt van dat ze niet uh, die twee boeken in één keer gekocht heeft. Ja, want nu moet hij extra betalen. <laughs> ja, er zit nu een New York Times toeslag op. Ja, ja precies. Goed. En ja. u en Koch lopen binnen? De, de, de, opbrengst, we, ja. de, de opbrengst uit uh, de verkoop van de vertaalrechten, die wordt er gedeeld. Daar gaat een uh, belangrijk deel naar Herman Koch toe, naar de auteur toe. En dan komt een deel bij ons terecht. Ja, maar uh, krijg, je, krijg je dan ook per stuk nog betaald of is het één package deal? Nee, er wordt een zogenaamd voorschot uh, betaald. Ah. Dus de Amerikaanse uitgever denkt, nou, hoeveel ga ik ervan verkopen? Daar wordt een, uh, een berekening gemaakt en daar wordt een, uh, een voorschot voor betaald. En als dat inverdiend is, dan krijgen uh, Herman uh, en, en wij krijgen per stuk een, een nabetaling. Nou, Chris Jersdorfer van uitgever Antos. Veel plezier de komende tijd. Oké, okay, dankjewel. En bedankt. Dag. Goedemorgen. Gewoon naar India, want de politie daar is nog steeds hard op zoek naar aanwijzingen. over de aanslag in de zuidelijke stad Hyderabad. Twee bommen gingen eraf bij een bioscoop en een busstation. en 15 mensen werden gedood. Meer dan 100 raakten gewond. Correspondent Lucas Waagmeester in India. Uh, Lucas, dit was een grote aanslag, of voor India. Weet jij al wie erachter zit? Uh, nou, boven alles, nee. Je hebt geen idee. Hè. De verantwoordelijkheid is ook nog niet opgeëist. Het is, uh, het is uiteraard het grote vraagteken dat deze ochtend boven heel India hangt. Hè. Interessant vind ik wel vanochtend om te lezen dat de locatie waar gisteren een van die bommen afging, de bewuste markt in Hyderabad, afgelopen najaar is genoemd tijdens een verhoor van mannen van de Indian Mujahideen. Zij zijn toen opgepakt en hebben verteld dat deze plek... ...op hun shortlist stond voor een volgende aanslag. Nou, dat wijst natuurlijk wel in hun richting. De Indian Mujahideen is een hele jonge moslimgroep... ...die een aantal eerdere aanslagen in Indiaanse steden uh, heeft opgeëist. Ze denken vrij groot. Ze willen een islamitische staat hier op het hele subcontinent. Dus dat zijn, uh, dat zijn, dat zijn doelen waar je, waar je mee kunt aankomen. Uh, er wordt ook nog wel gedacht in andere richtingen, hoor. Een wraakactie, een uh, lokaal conflict. Het is eigenlijk nog onduidelijk waarom mensen weer in het centrum van een grote stad in India een bom laten afgaan. Maar goed, deze naam van deze stad, Rabat is dus genoemd. Waren ze daar extra alert? Uh, ja, nou, dat is eigenlijk wel een heel opmerkelijk punt. Hè. Deze ochtend het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde gisteren... direct na de klap dat er de afgelopen twee dagen inlichtingen waren... die duiden op een op handen zijnde aanslag. Alle deel staat ergens in India, hè, werd erbij gezegd. Het was, Hyderabad stond wel op een soort shortlist van, uh, van steden... die extra waakzaam moesten zijn... Maar ja, vanochtend natuurlijk meteen in het parlement hier in Delhi uh, gaat de oppositie natuurlijk los. Hè. Dit is een gigantische fout van de regering. Een intelligence failure wordt hier geroepen. Hè. Hoe kan het dat je informatie hebt en dat er toch doden vallen? Waarom is die specifieke locatie genoemd door terreurverdachten notenbenen en niet beter in de gaten gehouden? Ja, er is zeker vanochtend wel een natuurlijke. Ja, uiteraard in de ochtend, de morning after, is een natuurlijke politieke ophef, absoluut. Ja, En waarom moeten ze, moesten ze deze stad juist hebben? Dat is niet helemaal duidelijk. Er is wel twee keer eerder hier gebeurd, hè? in 2002 en in 2007. Die laatste vielen zelfs 44 doden. Dat was echt een fikse aanslag. Uh, het zijn aanslagen waarvan we tot vandaag niet zeker weten wie erachter zat. Hè? Uh, er zijn toen ook jongens van de Indian Mujahideen opgepakt, of tenminste uh, van een vroegere voorloper van die organisatie. De leider van die club zit ook nog steeds in de cel in Hyderabad. Dus dit is voor Hyderabad zeker niet helemaal nieuw. Maar ja, het, is gewoon, ja, het is een van de grote economische centra in Zuid-India... een stad waar wel eh, buitenlandse bedrijven ook actief zijn... Hè, internationale handel. Naast natuurlijk Bangalore, Chennai, Mumbai... de grote economische hubs in het zuiden, kun je zeggen. Hè. Ga er maar gerust van uit dat ook die steden vandaag wel alert zijn. Hè, want het overkomt India vaker. Maar een aanslag waarbij 15 doden vallen... in een, in een belangrijk bevolkingscentrum in dit land... Ja, daar schrikt toch iedereen hier ook wel weer even flink van. Lucas Waagmeester vanuit India over die grote aanslag gisteren in die zuidelijke stad. Dan hebben we nog wat economisch nieuws voor u. Alweer economisch nieuws. En dus is Merel Stekkeloorn weer hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga, ga zitten. ING krijgt een nieuwe topman. Is zojuist bekend geworden. Ralf Hamers gaat Jan Hommen opvolgen. Wie is Ralf Hamers, Merel? Het is een Limburger, geboren in Simpelveld. Op dit moment is hij topman van ING in België en Luxemburg. Het is een relatief jonge man, 46 jaar, dus veel jonger dan uh, Homme. Hij heeft wel veel ervaring bij ING, zowel op het gebied van retail banking, dus uh, banken voor U en mij, als op het zakelijk vlak de grote uh, zakelijke klanten. Uh, sinds e 1991 werkt hij al bij ING, dus hij kent het bedrijf uh, uh, Van Haver tot Gort. Um, en uh, belangrijk voor ING is ook dat aan hem, hij, ja, hij is niet iemand um, uh, aan wie het imago kleeft... van iemand van het Old Boys Network. Iemand die te veel geld in het verleden heeft verdiend ja. als zakenbankier. Uh, ja, een frisse jong, fris jong nieuw gezicht. Ja, Althans dus... niet voor ING, maar dan voor ons. Nee, precies, want dat komt dus uit de eigen gelederen. Echt ja. een bewuste keuze om dat zo te doen, denk je? Uh, ja, dat, uh, uh, dat is op zich wel natuurlijk handig. Uh, aan de andere kant, Jan Homme kwam van Philips vandaan, waar hij de financiële topman was. Um, en heeft het toch ook wel uh, het bedrijf voor een groot deel weer op de rit gezet. Uh, ja, soms is het goed om juist een frisse blik te hebben en het bedrijf niet te kennen. En je, dus valt ook weer wat voor te zeggen als je het bedrijf juist wel heel goed kent. Uh, wat in elk geval uh, van belang is, is dat uh, de nieuwe topman ook ervaring heeft met reorganisaties. Ah, en ja, nou ja pas, dat geleden, ja, pas geleden hadden we natuurlijk weer een reorganisatie die, die aangekondigd werd door IEG, waarbij er weer 2400 banen uh, uh, verdwijnen. Nou ja, dat soort dingen kan meneer Hamers dus ook doen. Dus um, uh, hij is in elk geval van alle markten thuis. Ja, maar niet het makkelijkste moment om de leiding over te nemen, lijkt me. Nee, inderdaad. Een, een uitdaging. De banken hebben natuurlijk veel te verduren. Uh, de kritiek van te hoge bonussen. Nou ja, daar heeft meneer Homme ook van alles van gemerkt. Want um, hij heeft uh, het eerste jaar dat hij aantrad, in 2009, uh, was hij, werd hij de topman. Um, toen um, heeft hij uh, geen salaris gekregen. Toen heeft hij gezegd van nou ja, ik wil eerst het bedrijf het beloningsbeleid op, op orde hebben. Het jaar erop zou hij een bonus krijgen. Uh, maar er kwam toen zoveel kritiek op dat hij daarvan heeft afgezien. Uh -huh. En hij heeft het bonusbeleid in elk geval ook, uh, ook flink aangepast uh, binnen ING. Ja. Uh, dus ja, nou ja, Maar dan nou, krijgt hij nog iets mee natuurlijk. Uh, ja, dat, nou ja dat, dat moeten we nog zien inderdaad. Ja, precies, ja. Ja, maar de banken zitten in elk geval, die hebben veel uh, over zich gekregen. We moeten hun kapitaal weer op orde brengen. Dus er is veel te doen voor meneer Hamers. Ralf Hamers dus, hij gaat Jan Hommen opvolgen per wanneer? Per 1 oktober, per 1 oktober van ja. dit jaar. Ja. Het moet nog wel goedgekeurd worden door de aandeelhouders. Die moeten er dus nog wel mee instemmen. Ja, precies. Want uiteindelijk gaan die erover. Merelds Tikkelom, dankjewel. Maar weer. Weer economisch nieuws. Dat hadden we veel vanochtend in het Radio 1-journaal. Is een eind aangekomen. Het is half tien. De Karo neemt het over. Karel onderzwart. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen Marcel. Met nog meer banken. Oh. Uh, luizende Pels van de financiële wereld. Pieter Lakenman uh, vindt dat het Openbaar Ministerie de SNS-top strafrechtelijk moet vervolgen. En uh, niet alleen maar aansprakelijk stellen. Zoals de Tweede Kamer wil. Want dat gaat niet ver genoeg. En schalie gas. Amerika verdient er goud aan en wij, ja, wij studeren er nog op. Dat en meer straks in KRO. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1. Het NOS journaal. De hoge brandstofkosten hebben ertoe geleid dat het resultaat van Air Frans KLM over vorig jaar fors lager is dan verwacht. Het verlies was 1,2 miljard euro en ook verdiende Frans KLM minder aan het vrachtvervoer. Bovendien kost een reorganisatie meer dan waar vooraf op was gerekend. Steeds meer mensen hebben grote moeite om de hypotheek af te lossen. Het aantal huiseigenaren met een betaalachterstand is in een jaar tijd met ongeveer een kwart gestegen. Ze lopen al meer dan vier maanden achter. En bovendien hebben ze daarnaast vaak nog meer schulden, zegt het bureau kredietregistratie. Op de A3, eh, de A37 tussen Emmen en Hogeveen, is vanochtend een man omgekomen bij een ongeluk. Hij botste tegen een vrachtwagen die bij een tankstation de weg opkwam. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. En in elk ziekenhuis in Nederland moet nog dit jaar een antibiotica-team actief worden. Dat adviseert de inspectie voor de gezondheidszorg aan minister Schippers. Die teams moeten het voorschrijven en het gebruik van antibiotica grondig gaan controleren, omdat steeds meer bacteriën resistent zijn voor antibiotica. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... door een ongeluk tussen Knoopend Eemnes en Eembrugge. Drie kilometer, de weg is weer vrij. De weg is ook weer vrij op de A9 Amstelveen richting Diemen... tussen Oudekerk en de Amstel en Knoopend Holendrecht. Drie kilometer file. Drie kilometer file op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Zevenhuizen en Blijswijk. Er was een ongeluk met een vrachtwagen. Drie kilometer file, de weg is weer vrij. En de A37, knopend holsloot richting Hoge Venus... door een ongeluk met een vrachtwagen tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden... nog steeds dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Pleidooi van Pieter Lakenman. Het openbaar ministerie moet de SNS-top strafrechtelijk vervolgen. Schaligas, Amerika is al om, nu wij nog. En grote sociale onrust in India en het ochtendhumeur van Nilgun Yerli. Het is twee minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Martijn Griemiers is vanochtend in Amersfoort. Waardoor de bezuinigingen alle buurthuizen moeten sluiten. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt via de mail... goedemorgennederland.nl Justitie in België gaat zeven oud-bestuurders van de Fortisbank... strafrechtelijk vervolgen. Het pakket in Brussel vindt dat de ex-bestuurders verantwoordelijk zijn... voor de neergang van de bank. En dat moet in Nederland ook gebeuren, stelt Pieter Lakenman... directeur van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie... of ook wel simpel gezegd de luis in de pijls van de financiële wereld. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Lakenman. Ja, Wie moeten er in Nederland strafrechtelijk vervolgd worden, wat u betreft? Nou, dat zijn degenen die valse jaarrekeningen hebben opgesteld... en daardoor aandeelhouders en schuldeisers hebben misleid. Dat ja. is eigenlijk in het kort uh, de groep... Ik vind dat uh, wanbeleid niet uh, direct strafrechtelijk vervolgd moet worden. Maar, uh, want kijk, iemand heeft nooit eenmaal beperkte capaciteiten... en het is niet, zijn niet allemaal genieën hoor, die daar in de top van het bedrijfsleven zitten... ook niet bij de banken. Nee. Uh, en uh, sommigen die zijn gewoon uh, ziek en zo, maar... Uh, het, het misleiden van de buitenwereld van ja, met jaarrekeningen of met valse persverklaringen. dat doe je dus gewoon bewust en uh, in het algemeen. En dat moet echt, vind ik, uh, geschaft worden ja. in, in Nederland. Wanbeleid is gewoon een beetje dom. maar misleiding, dat is een ander verhaal. en daar moet je strafrechtelijk uh, achteraan gaan. Ja. Over wie hebben wij het dan? Wat nou, dan hebben we het over allerlei bedrijven. Maar bijvoorbeeld de laatste jaarverslagen van SNS Real, die zijn ook echt veel te optimistisch samengesteld. Dat is gewoon misleidend geweest. En dat... En laten we zeggen ook de Scheringa-bank, dus de heer Scheringa, die heeft ook een, een, een negatieve boedel eigenlijk als, als een positieve zaak in zijn jaarrekening ja. gepresenteerd. Nou, laten we even naar de, de recente actualiteit ja. gaan, naar de SNS uh, Reaal. Ja. Um, de kop van Jut, eigenlijk op dit moment zou je kunnen zeggen, is, is Sjoerd van Keulen, hè? Die is in 2009 ja, is eigenlijk verdwenen daar. Is dat terecht eigenlijk? Moet die strafrechtelijk vervolgd worden? Uh, uh, nou, uh, niet voor dat wanbeleid vind ik eigenlijk. Wanbeleid Wat... of misleiding? Laten we die twee begrippen ja. wel even daarin ja, gaan doen. Ja, mee. nee, inderdaad. Kijk, dat wanbeleid dat is in 2006 gedaan... Uh, door toen die ongoedpoot aan te schaffen... terwijl daar helemaal geen capaciteit voor was bij SNS Real. Ja. Dat is puur wanbeleid geweest. Uh, waar uh, overigens ook andere mensen aan mee hebben gedaan. Maar goed, hij was wel de, de, de duidelijke de fram, primair verantwoordelijke daarvoor. Dus daar moet hij, zeg maar, wel zijn bonus voor inleveren, vind ik. Maar strafrechtelijke vervolging voor dat wanbeleid lijkt mij niet juist. Ik kan niet, uh, ik heb niet de oude jaarrekeningen van SNS Reaal van 2006 en tot en met 9 uh, nagekeken. Maar als daarin dus ook. Uh, een misleiding zou hebben plaatsgevonden dan is hij daar wel voor verantwoordelijk. Ja, en zou hij alsnog wel strafrechtelijk vervolgd ja, Want hij is dus in 2009 is hij afgetreden. Ja. Dus de, de laatste de, de jaarrekeningen die duidelijk het meest misleidend zijn... 2010, 2011... Die, die heeft hij zijn... wel bekeken? Nee, nou, ja, die heeft hij misschien wel bekeken, maar dat is niet voor van. Oh, oh, ik, ja, die heb ja. ik wel bekeken, ja. ja. ja, ja, ja. En, en die zijn dus uh, die zijn duidelijk uh, onjuist. Die zijn veel te optimistisch. Ja. Maar als u dat weet... Uh, de Autoriteit Financiële Markten weet dit, de Nederlandse Bank weet dit... Waarom doen die dan niks? Um, ja, de Nederlandse bank... Uh, we spreken nu wel over de periode Noud wellink, hè. Noud -Wellink was een, een stond bekend als heel intelligent. Dat vind ik hem ook. Maar ook als een enorme slappe man... die dus uh, veel te slap is uh, om op te treden... en die niet maatregelen durft te nemen. Dus die durft gewoon niet... dat is ook... op verschillende uh, zaken is dat gebleken. En ja, dus... Daar valt weinig van te verwachten. Nou, je kunt zeggen, dat is, dat is slapte van meneer Welling geweest. Maar ja. Je kunt ook zeggen, er is iets anders aan de hand. Waarom zijn wij zo, nou laat ik zeggen... makkelijk is misschien een wat makkelijk woord... maar waarom zijn wij niet zo streng als bijvoorbeeld dan in België... waar ze wel strafrechtelijk aan de slag gaan... en ook in andere landen om zijn? Ja, nou ja, de Nederlandse bank is niet voor het strafrecht. Uh, nee, maar nee, het gaat eigenlijk ja, nee, om de manier... waarop ja, je iemand nee, achter de broek aan zit. Dat klopt. Als ja. die uh, de ja. boel misleid heeft. Ja, ja, nou ja, er zijn verschillende verklaringen voor. In Nederland is nou eenmaal een beetje een, een soft land. Een beetje polder en zo, dus het is niet direct in een sfeer van uh, dat je elkaar direct naar de strot vliegt. Uh, dat is één punt. Dan is een ander punt. Een tweede punt dat uh, de, de bemanning van het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren toch niet allemaal, uh, helemaal adequaat was. Daar zit wel wat verbetering in. Maar een heel belangrijk structureel punt is dat in tegenstelling tot andere landen in Nederland... de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie eind jaren 90 is opgeheven. Toen is onder minister Zorgdrager van Justitie en in het kabinet Kok... is toen besloten dat wanneer het Openbaar Ministerie... bepaalde strafvervolgingen wilde instellen... dat daar de minister van Justitie zeggenschap over kon hebben. Die kon dat tegenhouden. En dat ja. is volgens mij ook verschillende malen gebeurd. Ja, en nu weer dan, of niet? Ik weet niet of dat nu weer is gebeurd, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Nee, u zegt dus eigenlijk, uh, het Openbaar Ministerie heeft eigenlijk de know-how en de kennis niet... om dit goed, uh, om dit goed aan te pakken. Het ja. wordt wat beter, maar het ja. is nog steeds niet in orde. Ja, Hoe kan dat, dat eigenlijk, waarom zitten daar niet capabele mensen dan? Uh, ja, dat, uh, het, het was niet. Uh, vroeger had het helemaal geen aandacht bij het Openbaar Ministerie. De laatste uh, 10, 15 jaar is er, uh, lees je regelmatig dat het dan weer een speerpunt is... om witte bordenfraude te bestrijden. Maar ja, toen dat nog helemaal... Waarom heeft dat maar geen prioriteit in dit land? Nou nee, ja... Is toch uw uh, kennisgebied dit? Ja, ja, nou ja, ik heb me dus uh, niet, niet in verdiept uh, in, in de politiek. Dat is natuurlijk gedeeltelijk politiek bepaald. Hè? Dus uh, als de Tweede Kamer daar regelmatig... Uh, uh... Nou ja, bijvoorbeeld de Tweede Kamer wil nu uh, die ex-top van de SNS-bank aansprakelijk stellen. Ja. Nou, dat is heel goed. Uh, financiële dus, uh, bonussen terugbetalen, ja, ja, uh, dat, nou, dat, dat, dat Dat moet ook echt gebeuren. Maar dat is wat ik. anders dan strafrechtelijk vervolgen. Ja, dat wilt u wel. Ja, absoluut. Ja, nou ja, ik zou, maar ik wil ook wel dat ze die bonus terugbetalen. Hoor. Dat ben ik ook, ja, maar als je strafrechtelijk gaat vervolgen... dan is dat waarschijnlijk ook wel een uitkomst, of niet? Uh, nou, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Maar ik ben ook al tevreden als ze een bonussen inleveren... Hoor, gezien wat er in Nederland gebeurt. Kijk, het, het, de kwaliteit is wel wat beter geworden. Je ziet dus ook aan die bouwfraude. En, en, en dat, dat was ook een beetje zwendel. Dus ook een beetje witte boordencriminaliteit. Maar uh, ja... Ik heb dus aanwijzingen dat bijvoorbeeld de aanhalt top vrij uit is gegaan door een ingreep van de heer Demming, die secretaris-generaal was. Die heeft dus op de, in plaats van de minister van Justitie, heeft hij volgens mij de, die strafvervolging ja. tegengehouden. Ja, oké. Okay. Ik wil even, even toch bij de banken blijven. Ja, want dat is waarom we u uit hebben genodigd. Uh, uh, Dijsselbloem, minister van Financiën, die zegt dat hij juridisch weinig mogelijkheden heeft eigenlijk om uh, die bonussen terug te eisen van de SNS-top. Klopt dat? Nee, dat klopt volgens mij niet. Ja, kan hij wel zelf. Kijk, de, de Kijk, hij is dus een groot aandeelhouder van de vennenschap. Ja. Um, nou, is het zo dat officieel moet de vennenschap dat natuurlijk wel doen. En een, een, niet een groot aandeelhouder kan dat doen. Maar ja, hij, moet, hij heeft de capaciteit om via de benoeming van de directie van SNS-Real uh, dat er wel door te krijgen. Dus hij zelf kan het inderdaad niet doen. Het is eigenlijk een beetje een flauw smoesje om de Kamerleden misschien te misleiden. Want. Hij kan het dus indirect wel doen door daar druk uit te oefenen op de directie die hij benoemt. Ja. Het OM gaat het eigenlijk niet doen, hè? dat strafrichtlijke... Zou u het zelf willen doen? Nou, ik ben geen openbaar missier, ik heb geen bevoegdheden. Hè? Dus, uh, nee. dus ik, ik, ik, ik kan geen strafvervolging instellen. Dat, dat kan een burger niet. Dat, dat is eenmaal de... Oké, okay, maar wat, laat ik dan zo vragen, wat zou u het OM aanraden nu? Nou ja, ik zou het aanraden om daar eens even een leuk onderzoekje te doen... naar de laatste jaarrekeningen en te kijken in hoeverre dat fout is. Ja. En daar dus op grond van misleiding, misleidende balansen publiceren... zou ik dus niet dus waarschijnlijk die, die meneer die dat heeft gekocht... dus uh, aan uh, vervolgen, maar wel de directieleden van de laatste paar jaar. Ja. Hoe weten wij eigenlijk dat die jaarrekeningen misleidend zijn? Nou dat ja, die niet kloppen? Dat, uh, dat heb ik uh, gezien. Je kunt uh, de gegevens uit de jaarrekening die kun je vergelijken met andere gegevens die buiten de jaarrekening tot je komen. Dat is het algemeen, zoals je moet. Uit de jaarrekening zelf, één jaarrekening zelf, kun je eigenlijk weinig halen. Je moet het ten eerste vergelijken met oudere jaarrekeningen. Ja. En wat en het, zie je dan? Nou, nou dan zie gezien? je dus eigenlijk onverminderd optimisme. En uh, dan moet je dat bovendien vergelijken met zaken buiten de jaring. Dus de werkelijkheid. Die vergelijking moet je altijd maken. Dan, dan kom je erachter. Als het, ja, de hele kleine vervalsingjes kom je niet achter. Maar uh, grote zaken wel. Ja. Maar wat, wat heeft u gezien in het geval van de jaarrekening van de SNS-bank dan? Nou, er werd veel te optimistisch gesproken. De, de, de problemen die dus nu eens naar buiten zijn gekomen... met, met de rondgoedzaak, mm -hmm. die waren toen al aanwezig... maar die zijn nu pas echt in volle glorie afgebeeld, naar buiten gekomen, maar die waren er al... en die waren toen niet ja. in die duidelijkheid in, die oude, in de jaren in 2011 en 2010 naar voren gebracht. En dus moeten ze strafrechtelijk vervolgd gaan worden. Ja. Dank u wel. Pieter Lakenman. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Wesley Snijder was in 2012 de bestverdienende Nederlandse sporter... De voetballer streek 12,2 miljoen euro op. Blijkt uit de inkomenstop 100 van NuSport magazine. Wie is de best verdienende Nederlandse sporter ooit? Anne Jollesma van NuSport magazine heeft het antwoord. De best verdienende Nederlandse sporter ooit is voetballer Andrew Jones. Die in Amerika 80,6 miljoen euro bij elkaar sloeg. In 2008 verdiende hij in één jaar 17 miljoen euro. Wat. Uh, het hoogste bedrag ooit in één jaar is verdiend door een Nederlandse sporter. Uh, op de tweede plek staat uh, Ruud van Nistrooy met 76,5 miljoen euro... als best verdiend door Nederlandse sport alle tijden. Gevolgd door Clarenceudorff die net onder de 70 miljoen euro zit. Tja, over geld gesproken. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... @kro.nl voor uw vraag van vandaag. Dan gaan wij terug naar Amersfoort. In het buurthuis Martijn Grinius... Koffie met cake, daar begint de dag mee in de Groene Stee. een van de elf buurthuizen in Amersfoort. Gezelligheid, zo'n kopje koffie nog wel. Want alle buurthuizen moeten dicht vanwege de bezuinigingen. Net als veel andere buurthuizen in Nederland. Heeft u uh, uw koffie op, meneer Matthijsen? Ik heb mijn koffie op, ja. Ja. ja. Gezellig zo aan het begin van de dag, hè? Dit is hartstikke gezellig. Ja. Hoe lang en, komt u hier al? Een jaar of tien een jaar of tien. Ja. En u doet aan koersballen, hè? Aan koersballen, ja. Dat is hierachter. Zullen we daar eens even heen lopen waar u dat doet? Loopt u allemaal even mee. Want hierachter is het spannende spel koersbal gespeeld. En hoe vaak doet u dat hier? Iedere woensdagmiddag. Behalve de schoolvakanties, want dan is de Groene Zee gesloten. En, en, en hier uh, is de grote groene mat? Dat is die grote groene mat, ja. Die wordt uitgerold. Die is... Uh... Nou, van daar vooraan tot hier achteraan. Uh, en dan wordt hij neer. Dat is een mat, denk ik, van een meter of tien lang. En een meter of tweeënhalf breed. Mevrouw Strikker doet ook aan koersbal. Nog wel, want het gaat dicht hier. Ja, dat zou ik heel erg jammer vinden. Want uh, ik, vind, ik kijk er eigenlijk altijd naar uit. Ik denk, hé, hey, uh, woensdagmiddag lekker koersballen. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen die bezuinigingen? Ja, ik, ik vind het heel, heel erg. Ik bedoel vooral zo die wijkcentra's. Hè? Ik zeg, ik heb zelf 25 jaar in thuiszorg gezeten. En altijd moeten de mensen moeten promoten. Kom, ga wat doen, ga achter die graniums vandaan. En nu merk ik zelf, nu ik ouder word... dat ik denk, waar heb ik dat, dat hè? De mensen gaan allemaal weer terug naar die graniums. Dat, dat, nou, dat pakt mij verschrikkelijk, want ja, dat... dat uh... Dat vind ik heel erg. Dat raakt u, hè? Ja, dat raakt mij heel erg, ja. ja omdat ik ook begaan ben met de ouderen. En zo'n wijkcentrum is toch voor heel veel mensen eventjes... Oh, ik ga even een kopje koffie daar doen. Ik ben er even uit. Hè? Ja. Het is niet alleen voor ouderen, het buurtcentrum. Het is ook voor jongeren. Hier verderop uh, wordt er uh, geschilderd. Joka Kreeft, uh, schilderlerares hier in het buurtcentrum. Dit, dit zijn uh, resultaten van die kinderen. Een prachtige... Ja, het is wel een beetje abstract... Het is een beetje expressief. <laughs> ja, ja, dat klopt. En dat doe ik bewust. En dat is voor kinderen hier uit de, de buurt. Hoe vaak komen die hier? Nu komen ze één keer per week. Ja. Maar als ze de kans krijgen, komen ze twee keer. <laughs> en straks niet meer? Ah oh, ja, als alles doorgaat, straks niet meer, nee. Ja. Wat betekent dat voor de jeugd hier? Nou, dat ze de straat op gaan weer. Dat, uh, dat is het allertrieste. We hebben zogenaamd leerscholen met de kinderen die hier voor de straat op zijn gegaan. Maar als dit weer dicht gaat, dan trappen we de volgende generatie ook weer de straat op. Heel bijzonder. En dan blijven die mooie expressieve tekeningen. liggen. Ja. Etienne Klappers, u bent uh, coördinator van de vele buurtcentra hier in Amersfoort. Ze gaan allemaal dicht. Dat betekent wel wat. De ouderen kunnen hier niet meer terecht, de jongeren kunnen hier niet terecht. Wat moet daarmee gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat is het ergste eigenlijk van het geheel. Ik denk dat er niet echt over nagedacht is nog of er ruimtes zijn voor de groepen. Ik ben een van de weinige mensen die hier ook nog betaald werk verricht. Ja. En nu bent u baan kwijt, in januari. Ja, dat is zo erg, sap. maar dat is eigenlijk niet relevant. Ik vind het erger dat de mensen die uh, zorg nodig hebben, die ontmoeting nodig hebben, dat die dat niet uh, kunnen krijgen. En... Uh, ook uh, gezien de huidige situatie, de crisis, alle werkelozen die we hebben. Ik denk dat uh, ook voor hen is een uh, wijkcentrum of een ontmoetingsplek heel belangrijk. Zodat ze in het, niet uit de sociale leheden, iso isolement komen. Ja. Nog even weer kijken naar de koersbalmatten van uh, mevrouw Strik. Ja, daar ligt hij opgerold. En ja. na 1 januari blijft hij opgerold liggen. Dan blijft hij opgerold liggen, ja. En dat is heel triest. Want wij hebben elke woensdagmiddag zo'n leuke club. En wij kijken echt naar uit... En eigenlijk ook dat we denken: ho, hoe lang nog? He? En wat, wat, wat, wat dan? En wat nu? Sterkte er maar mee. Ja, dank u wel. Ja, 1 januari gaat het dus dicht dat buurthuis daar in Amersfoort. Bijdrage was dat van Martijn Grimius. Straks grote sociale onrust in India. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1956. Ja, met dit nummer Heartbreak Hotel dringt Elvis Presley op deze dag in 1956 voor het eerst door tot de Amerikaanse hitlijsten. Het nummer is aangedragen door zijn nieuwe manager Tom Colonel Parker, alias Dries van Kuik, die er uiteindelijk miljoenen aan zal verdienen. Journalist Constant Meijers wilde Parker heel graag interviewen voor een documentaire en ging daarom op de Bonnefoy naar Amerika. Ik ben naar Las Vegas gereisd omdat ik had begrepen dat hij nog altijd regelmatig achter de gokmachine zat. Ik ben naar dat Hilton hotel gegaan. Uh, hij was daar niet. Toen ben ik maar gaan wachten. De derde dag uh, toen ik dat hotel binnenkwam, toen zat hij achter de silver dollar coin machine. Ik liep op hem toe en op dat moment uh, viel met uh, kletterend geraas een, een berg zilveren dollars in de koperen bak van die eenarmige bandiet... Terwijl ik mijn hand uitstak, stak hij zijn linkerhand uit. Want met, met zijn rechterhand greep hij meteen die, die, die dollars vast. En ik zei: Nou, kom ik zo uit Nederland. En u bent ook uit Nederland. En ik wil graag een film over u maken. Hij zei: Ja, ja, nee. Ja, uh, daar is allemaal alleen in voorzien. Ik zei: Nou, ja, wanneer dan? Hij zei: Ja, dat komt volgend jaar. En er komt een boek. En uh, televisie. En, uh, en alle. ik dank u zeer voor de belangstelling. Maar in alles is voorzien. Goede dag is nooit verschenen. Die film is nooit verschenen, er is nooit een boek verschenen. Dat was dus ook allemaal bluf. Deze man, dus Andreas Cornelis van Kuik uit Breda, is een hele unieke man... die precies wist hoe hij, of had geleerd, had hij ooit geleerd bij het Amerikaanse circus. Hij heeft eigenlijk bij het Amerikaanse circus geleerd hoe je promotie moest maken. Dat deed hij door, als het circus naar een stad ging, vooruit te reizen met de olifant. Want als vroeger dan de circus naar de stad kwam, dan kwam eerst de olifant kwam rondlopen. Dat was de reclamezaal, de wandelende reclamezaal. Hij heeft Elvis eigenlijk ook als een soort olifant in de markt gezet. Door Elvis op de televisie te brengen bij Ed Sullivan. Toen Elvis dan eenmaal via die televisie bekend was, heeft hij mij naar Hollywood genomen. Toen is hij de film gaan gebruiken om Elvis uh, uh, te laten rondreizen. Dus Elvis hoefde niet in persoon uh, rondreizen en over de wereld te trekken met alle kosten en ellende en vermoeidheid van dien. Dat deden de films voor Elvis. Kijk, die kolonel vond zichzelf zo belangrijk dat hij dacht, alles wat ik bedenk... Ja, daarvan gaat de winst natuurlijk naar mee. Maar ja, hij was Elvis' manager. De bedoeling was dat hij winst naar Elvis ging. Maar Elvis had, kreeg nooit tekort, want de kolonel had in het begin een afspraak met hem gemaakt... en ook met zijn moeder, met Elvis zijn moeder. Als Elvis mijn klant wordt, zal ik ervoor zorgen dat hij altijd een miljoen op de bank heeft. En daar heeft hij ook voor gezorgd. Zolang Elvis leefde, had Elvis altijd minimaal 1 miljoen... maar natuurlijk veel meer miljoen op de bank staan. Dus dacht hij, euh, nou ja, als er dan wat overschiet, dan mag ik dat wel hebben. De, de documentaire die ik over hem wilde maken, heb ik toch uiteindelijk gemaakt. Toen was hij inmiddels overleden. Ja, zouden we tegenwoordig een handige jongen noemen. tom Colonel Parker, alias Dries van Kuik, de manager van Elvis Presley. We hoorden journalist Constant Meijers over hem. huppelig plaatje. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Het is uh, bijna zes minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. Miljoenen stakende arbeiders, stilliggend openbaar vervoer. India komt vandaag bij van twee dagen van sociale onrust. De grote vakbonden eisen verhoging van het minimumloon... en een beperking van de prijsstijgingen. India-correspondent Davy maar goedemorgen. Goedemorgen. Lag heel India de voorbije dagen plat... of waren die stakingen en protesten een beetje lokaal? Nou, het... It waren door het hele land. Um, de aantallen die je inderdaad net noemde, liepen ver in de miljoenen. Dat is uh, zeker niet niks. Nee. Wat je wel moet bedenken is dat het natuurlijk ook gaat om een land met een meer dan een miljard inwoners. Dus dan kom je sneller aan die aantallen. Maar um, het verschilde wel per deelstaat. In sommige deelstaten lag het dagelijks leven echt plat. Er waren de banken dicht, bussen van de weg, riksja's uh, van de weg. Maar in andere deelstaten zoals Mumbai of Gujarat was het al een stuk rustiger. Um, wat je toch zag is dat in de staten waar de fabrieken en de arbeidsintensieve industrieën gevestigd waren, dat mensen meer bereid waren om te staken. En dat het daar ook um, tot um, wat gewelddadiger protesten kwamen, zoals in Noida bijvoorbeeld, een, een industriestad uh, bij ja. Delhi in de buurt. Daar, um, daar gingen arbeiders op de vuist met fabriek eigenaren en daar was het uh, vrij intens. Ja. En wat was de inzet van deze, uh, van, nou ja, op de plekken waar het dus intens was, van deze stakingen en protesten en zelfs gewelddadigheden? Ja, ze hebben gevraagd om, de vakbonden vragen om een hoger minimumloon. Um, uh, de Prijsstijgingen in India nemen toe. Rond deze tijd worden de prijsstijgingen ook vaak weer aangekondigd. Het is qua timing dus ook een interessante tijd om daar dus weer tegen te gaan protesteren. Um, betere arbeidsvoorzieningen. Dit zijn allemaal niet... Het, het interessante aan deze, aan deze staking is eigenlijk dat dit niet nieuwe issues zijn. Dit zijn uh, zaken die al langer spelen in India, ook, waar ook al vaker tegen geprotesteerd is... Wat het punt meer is, is de timing van deze stakingen. Um, 2013 en 2014 uh, houdt India nationale verkiezingen, parlementsverkiezingen. En uh, dit is natuurlijk het jaar in aanloop naar de verkiezingen. En India. Er zijn, wat, uh, er zijn wat dingen die minder goed gaan in India. De economische groei neemt af. Het ziet er zelfs naar uit dat dit het eerste jaar wordt... dat hij onder de 5 uh, uh, gaat komen. En voorheen was dat tegen de 10 aan. Dus ook met India gaat het iets minder. En is er meer onvrede onder ja, de mensen? Maar goed, waarom zou je de straat op gaan als de verkiezingen naderen? Er komen immers verkiezingen aan. Dus dan kun je op die manier je stem laten horen, toch? Zou ik zeggen. Ja, dit is absoluut een uh, moment wat aangegeven wordt door de oppositie... om hun onrust of onrust ah. te creëren... en uh, de vakbonden te kanaliseren in uh, dit soort protesten. Ja, het is uh, eigenlijk geregisseerd. Uh, ja, in, in stakingen in India, de staat altijd zit meer achter... Um, op het moment, een paar, een paar weken geleden is er net ook een, een nieuw schandaal bekend geworden over de aankoop van helikopters uit Italië, waarbij de overheid steekpenningen zou betaald hebben aan het bedrijf in Italië. Dus het is een zwak ja. moment ook voor de leidende partij in India en dat is, dat is natuurlijk weer een goed moment om... Um, Um, een, een, een moment om aan te grijpen om uh, te protesteren. Ja. En daar maken de oppositiepartijen absoluut gebruik van. Oké, okay, tot slot ja. nog heel kort. Verwacht je nog meer protesten tot aan die verkiezingen die volgend jaar zijn? Ja, ja het is het begin van het jaar. Het, uh, ik verwacht een onrustig jaar en ik denk ja. ook zeker niet dat dit de enige staking er zou zijn. Stakingen in India zijn een geliefd drukmiddel en uh, elke Indiër uh, weet het, het heet band in India. Ja. Als, uh, als de het stad weer plat ligt en elke Indiër uh, is hier bekend mee en slaat hier zich elke keer weer doorheen. Oké, okay, dankjewel. India-correspondent Davy Boerma, we houden het in de gaten. We gaan naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn we bij u terug met boren naar schaliegas... en daarmee onafhankelijk worden van energievoorziening van buitenaf. In de Verenigde Staten doen ze dat al massaal. En wij studeren daar nog een beetje op. Nou, Waarom, dat horen we straks van Maria van der Hoeve, U weet wel, die oud-minister. Tegenwoordig directeur van het Internationaal Energieagentschap. Tot zo. KRO. Wat voor soort pauze moet er wat u betreft komen? Ja, ik hoop um, ja, dat hij misschien een beetje gelovig is. Dat is altijd mooi meegenomen worden. <laughs> ja, een dat zal anders zijn. Kies. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Vanavond van 7 tot 8, Mandjaren. Alles maar dan ook alles over de wonderbaarlijk lekkere keuken... van topchef Jotan Ottolenghi. The food of Jerusalem is all about big flavors, lots of colors... and it's very, very fresh. Luister naar Mandiade vanavond van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Vanavond in College Tour de Amerikaanse topacteur Richard Gere. Hollywood's leading man in American Gigolo, Pretty Woman en zijn allernieuwste film Arbitrage. De meest begeerde acteur van zijn generatie, maar ook boeddhist en persoonlijk vriend van de Dalai Lama. Richard Gere, vanavond in College Tour om 5 voor half negen bij de NTR op Nederland 3. De Citroën C3, met nieuwe PureTech motor. Maar liefst 25% zuiniger, waarmee u bekend 1 op 23 kunt raden. wel.